Twee uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de buurt van Heenvliet wordt de rest van het illegale vuurwerk... dat daar vrijdag werd gevonden tot ontploffing gebracht. Dat gebeurt vanmiddag in twee etappes. Vrijdag werden vijf huizen ontruimd... nadat in één daarvan grondstoffen voor een vuurwerkbom... en zelfgemaakt vuurwerk was gevonden. De explosieve opruimingsdienst is twee dagen bezig geweest met opruimen. Bij het tot ontploffing brengen van de eerste hoeveelheid grondstoffen... sneuvelde gisteren een aantal ruiten. Volgens de EOD zal dat vandaag niet gebeuren. Bij de rellen in Hamburg zijn gisteren ook zo'n 500 betogers gewond geraakt. Dat zegt een linkse organisatie... die zich baseert op bronnen in de gezondheidszorg in de Noord-Duitse stad. Twintig demonstranten zouden zwaar gewond zijn geraakt.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 De Turkse regering heeft nog eens 25 politiechefs in Istanbul ontslagen. Eerder werden al 70 hooggeplaatste politiemensen de lanen uitgestuurd. De sanering volgt op een anticorruptieoperatie door de politie... waarbij afgelopen dinsdag meer dan 50 vertrouwelingen van premier Erdogan zijn aangehouden. Volgens Erdogan is de politie bezig met een vuile operatie tegen de Turkse regering. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft de ruimtewandeling van twee astronauten bij het ISS een dag uitgesteld. Amerikaanse astronauten Hopkins en Mastracchio haalden gisteren een kapotte pomp van het koelsysteem van het ruimtestation weg. Dat ging sneller dan verwacht, alleen is er nu mogelijk water in een ruimtepak terechtgekomen. Volgens de NASA heeft het probleem niets te maken met het incident in juli, waarbij een helm van een ruimtepak vol met water liep.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 West, West, West, West, West Radio 1. Langs de lijn met Henry Schut en Hugo Borst. Goedemiddag, het is de laatste eredivisiedag van 2013. En die begint wellicht met de winterkampioen. Want als Ajax wint in kerkrade van Roda JC... dan passeert het koploper Vitesse op doelsaldo. Maar het is een grote alsnog. Het laatste kwartier is ingegaan. Arman Absaroglu. Ja, die drie punten zijn nog heel ver weg voor Ajax. Want de Amsterdammers staan met 1-0 achter tegen Roda... door een goal in de eerste helft, gemaakt door Henk Dijkhuizen. En Ajax heeft de kansen wel gehad in de tweede helft... al vijf 6 in de eerste helft, ook een paar. Vooral Siegdorson mag zich aanrekenen... dat hij niet een van die kansen heeft benut... Maar dat heeft hij dus niet gedaan. de laatste 10 minuten heeft Ajax eigenlijk niet zo heel veel meer gecreëerd. De ploeg heeft nog 10 minuten om de gelijkmaker en misschien nog de winnende te maken. Het staat 1-0 achter in Kerkrade tegen Roda. PSV mag vanaf half vijf het jaar afsluiten thuis tegen ADO Den Haag. Beide ploegen snakken ernaar om met een overwinning de winterstop in te gaan. En dat geldt ook eigenlijk voor de ploegen die om half drie aftrappen. FC Groningen tegen NEC en Ahead Eagles tegen FC Utrecht. En Verder is het tennis vanuit Rotterdam waar Kiki Pertens zojuist de Nederlandse Masters bij de vrouwen won. De mannenfinale komt zo tussen Igor Seisling en Jesse Houta Galung. En er is waterpolo vanuit Alphen aan de Rijn. De bekerfinale bij de mannen tussen UZSC en BZC.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 was dat met drive-by. Arman Afsarokloe kijkt naar rode jc Ajax en Ajax staat achter. En heeft nog wel acht minuten om een gelijkmaker te maken. Ajax nu in de aanval, maar bal wordt onderschept door Art van Peppe, aanvoerder vandaag van rode jc. Die probeert dan Guus Huppers te bereiken of nee, het is Mark Heusje die al in de eerste helft inviel omdat Spit Nemet geblesseerd uitviel, maar die bal schiet door waardoor Ajax kan overnemen. Ajax zat, vind ik niet eens zo slecht speelde vandaag. Beter in elk geval dan tegen Kanbuur. Vorige week. Een wedstrijd die de ploeg in de slotfase nog won. Met 2-1. En beter ook dan tegen IJsselmeervogels in de beker. en wedstrijd die Ajax ook won... door de week. Met 3-0. Ajax in de aanval nu met Hoessen. Ook ingevallen voor Zwiftorsson. Die veel te veel kansen miste in deze wedstrijd. Maar Roda kan er aan uitkomen. Met Donald. Donald naar Hupperts. Hupperts die krijgt hem met blind te maken. Maar blind onderschept. En dan kan het snel. Gaan we nu opeens veel Roda-spelers voor de blauw. Blind aan de linkerkant. Speelt een breed naar Serrero. Serrero. Dan wordt Kali opgevangen door scheidsrechter Nijhuis. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Ajax blijft in balbezit met Serrero. Gaat even terug naar mooi Zander. Bij Ajax net ook Jairo Riedewald in de ploeg gekomen. Een 17-jarige verdediger maakt zijn competitiedebuut vandaag bij de Amsterdammers. En uh, wordt door de boer als een soort verkapte linksbuiten in de ploeg gezet. Ajax heeft nog altijd de bal. Een paar meter over de middenlijn met Moisander. Moisander naar Klaassen. Klaassen die krijgt te maken met Kali. Gaat daar slim langs. Klaassen, rand van strafgebied. Hoessen die uh, krijgt dan de bal net niet in bezit. Omdat Kali ertussen zit. En dan kan Rona eruit komen. Rona dat niet, geen goede wedstrijd speelt. Absoluut niet. Kreeg in de openingsfase een kans. Maar in het, uh, de rest van de eerste helft speelde de ploeg heel matig. En opeens kwam maar die goal van Dijkhuizen na een half uur. Waardoor de ploeg wel nog steeds leidt. Maar nu Ajax via Schöne met de voorzet. Maar Hoesten kan daar net niet aankomen in het 5 meter gebied van doelman Filip Kuto. Waardoor die bal rustig over de achterlijn hobbelt. En Kuto de doeltrap mag nemen. Kuto die een goede wedstrijd speelt voor Roda. De keeper heeft dit seizoen toch ook wel een aantal blunders laten zien. Ik herinner me bijvoorbeeld wedstrijden tegen Groningen en tegen Utrecht. Maar vandaag is hij toch echt wel een aantal keren belangrijk geweest. Voor de ploeg van de interimtrainers Rick Plum en Regilio Vrede. Die sinds Ruud Brood vorige week na het verloren duel van Roda tegen NEC ontslagen was. Nu de honneurs even waarnemen dat goed doen. Want Roda won door de week zo ook al van koploper Vitesse in de beker. Met 3-1 en staat nu dus ook voor tegen Ajax. Met zes minuten op de klok. 1-0 door die goal van Dijkhuizen. Roda aan de bal rond de middenlijn. Ajax neemt over via Serrero. Klaassen, Hoese, Kaatstam probeert Scheunen te bereiken. Komt er niet aan. Dan is het Veldman die de bal even moet terugspelen op Sillissen. Dan wordt er doorgejaagd door Scoertij, maar Ajax houdt wel de bal met nog vijf minuten op de klok. En Ajax wil zo graag die gelijkmaker maken, maar het ziet er vooralsnog niet goed uit. Er staat 1-0 achter in Kerkwaden. Traditioneel, zo vlak voor kerst, wordt er gewaterpolo'd in de bekerfinales. In Alfa aan de Rijn is dat vandaag, de mannenfinale straks om drie uur. Tussen UZSC uit Utrecht en BZC uit Borculo. En de vrouwenfinale is al gespeeld. Bob van der Tak, hoe liep dat af? Ja, dat liep goed af voor de ploeg die de afgelopen twee jaar ook al de beker won. En ook koploper is in de Eredivisie. ZVL uit Leiden, dat heeft beslag gelegd op de KZB-beker. De derde op rij dus. Na een overtuigende overwinning tegen landskampioen het ravijn 17-11. De eindstand en daar viel weinig op af te dingen. Het ravijn begon nog wel sterk. Kwam 3-1 voor in de eerste periode. Maar daarna was het 1 0 ZVL. Daarna was de ploeg uit Leiden gewoon veel sterker dan het ravijn... In de de beslissing viel eigenlijk in het, aan het einde van de derde periode bij een 11-9 stand voor ZVL. Kreeg de ravijn een strafworp om er dus 11-10 van te maken. Maar Lauren Silver, de Amerikaans international van de ploeg uit Nijverdal, faalde. En even later ging hij er aan de andere kant wel in door een strafworp van Marianne de Groot, 12-9. En toen was het gaatje eigenlijk geslagen, zeker toen Yveske van Belkom er met een schot van grote afstand ook nog 13-9 van maakte. Dat was dus aan het einde van de derde periode. En dat was de beslissing in de wedstrijd. Van Belkom overigens opvallend dat zij erbij is, want zij is vier maanden zwanger, maar speelt gewoon nog steeds waterpolo en was prominent aanwezig in deze finale. Topscorer ook aan de kant van SZVL met vier doelpunten voor voor haar is het trouwens pas de eerste prijs in Nederland. Dat is ook wel opvallend. Van Belkum, een van de allerbeste waterpolosters ter wereld. Maar in Nederland had ze nog nooit een prijs gewonnen. Maar nu dus wel de KZB-beker met ZVL. Slotfase Rode JC Ajax, Arman. 3,5 minuut officiële speeltijd. Nog een voorsprong voor Roda. Ingooi voor Roda ook aan de rechterkant via Dijkhuizen. De te maken heeft de bal gespeeld op Soetsuwin. Uh, die dan met drie ajax hier te maken krijgt. Maar dat zijn er denk ik ook drie te veel. Want Ajax neemt over. Via Riedewald speelt de bal in op uh, Hoessen. Die kaatsvleer met Bojan. Linkerkant van het strafgebied. Bojan geeft de voorzet. Zeunen die kan er dan net niet aankomen. Van Peppe die uh, heeft er nog een voetje tegenaan. En ramt die bal uh, over de zijlijn. Ajax heeft haast... Met Riedewald opnieuw aan de bal. De ingooi van Riedewald naar Blind. Riedewald krijgt de bal terug. Nu Serrero, Bojan recht tegenover de goal van Couto Bojan naar Van Rijn. Van Rijn-Klaassen. Nu de spel verlegt naar de rechterkant. Klaassen. Klaassen die wil de bal dan terugspelen op Van Rijn. Die nu er langs gaat. Van Rijn kan een voorzet geven. En dan is daar Schöne. Of nee, Hoese die neemt de bal aan. Die geeft de voorzet. En daar is de goal. Toch weer in de slotfase voor Ajax. En wat een jongensboek is dit. Want Jairo Riedewald maakt zijn competitiedebuut vandaag bij Ajax. En hij scoort de gelijkmaker tegen Rory JC. Wat een ongelofelijk verhaal. Die jongen is 17 jaar... Die werd afgelopen week tegen Kambuur voor het eerst bij de selectie gehaald door Frank de Boer. Donderdag mocht hij invallen tegen IJsselmeervogels. En nu mag hij dat weer. En hij scoort zelfs. Na die goede actie van Van Rijn aan de rechterkant. Is het hoester die die bal goed vasthoudt. En hem dan net door kan spelen op Riedewald. Ondanks dat hij aan zijn shirtje wordt getrokken door Luijks. En Riedewald komt dan goed inglijden. En tikt die bal langs Kuto in de goal. 1-1 dus. Met nog twee minuten waarin Ajax nu weer de bal heeft met Bojans. gedaan door Roda Bojan. Tegenover Dijkhuizen. Bojan trekt naar binnen. Speelt de bal dan af op Schöne. Veel ruimte aan de rechterkant. Dat heeft Schöne gezien van Rijn. Maar wordt dan naar het uiteinde van het strafgebied gedrongen kan nog wel de voorzet geven van Rijn. Maar weggewerkt daar door Huppers. Ajax kan wel weer overnemen. Inderdaad met Hoesse in het strafschopgebied. Hoesse, twee Roda spelers. Die komen daar dan bij. En dan wordt die bal via Mark Heuscher oordeeld. Scheizrecht in Nijhuis over de achterlijn gespeeld. Waardoor er een hoekschop is voor Ajax. Via Lasse Schöne. Die Riedewald die staat weer uh, voorin. Die lange jongen, die uh, 17-jarige verdediger. 1,90 meter. 90. Schöne neemt die bal, Maar wat een slechte hoekschop, zegt. Schöne glijdt dan uit. Het is een beetje lullig om te zien. Maar Schöne glijdt uit bij die hoekschop. En daardoor gaat die bal meters over de achterlijn. En uh, mag Courto even alle tijd nemen voor die uh, doeltrap. Roda dat op een veertiende plaats staat op de ranglijst. Drie punten maar boven de, de, boven de streep, boven de achttiende plaats. En een punt, hier een bonuspunt tegen Ajax, zou dan heel mooi meegenomen zijn voor de ploeg van Rick Plum en Regilio Vrede. Couto die neemt die doeltrap, nu heeft daar de tijd voor genomen, maar nu wel de bal gespeeld. Zoekt dan Heusje erop voorin. Maar het is Donald die doorkomt. Maar Ajax neemt al snel over via Serrero. Maar dan slordig doorgespeeld door Serrero. Waardoor de bal weer in het bezit van Roda komt. Roda via Van Peppen gaat de bal via een voetje van Schöne over de zijlijn. Of nee, het is via, ja, toch via Schöne over de zijlijn. Wat ik al dacht. Waardoor er een ingooi is. Voor Roda JC via de linksback. Art van Peppen. Als we in de laatste minuten van de officiële speeltijd zijn aanbeland. Van Peppe. Heuscher speelt hem terug op Van Peppen, Dan met een lange bal naar voren de bal hoofd weg te krijgen. Lukt ook. Want Scoertij neemt over voor Roda. Roda nog steeds met Huppers aan de linkerkant. Huppers naar Heuscher. Heuscher rond de middenlijn. Nu Kali. Kali die dan goed ziet dat daar aan de rechterkant veel vrijheid is. Voor Biemans. Maar Biemans doet dat helemaal niet goed. Waardoor Ajax kan overnemen via Bojan. Maar die bal springt van zijn voet af. Ajax nog wel in balbezit als er vijf minuten blessuretijd bij komen. ze linkerkant van het strafgebied. Hoesse trekt naar binnen. Wil schieten? Hoesse schiet ook. Bojan probeert er dan aan te komen, maar lukt niet. Roda verdedigt uit. En heel veel ruimte nu. 3 tegen 2. Drie Roda-spelers tegen twee ajax hier met Guus Hupperts. Die heel snel opstroomt naar het strafgebied. Maar al een hele slechte paas heeft naar de linkerkant waar uh, Donald staat. Daar had veel meer ingezeten voor Roda. Maar Roda heeft nog wel steeds de bal met Heuscher en een schot. Maar die bal uh, zelt een paar meter uh, over de goal van uh, Jasper Sillis. doeltrap voor Ajax. Met vijf minuten extra tijd dus. Dat is heel veel. Het heeft te maken met uh, een aantal blessuregevallen. Onder andere van uh, centrale verdediger van Roda Bonavacia. Die het uh, veld al heeft verlaten. Luiks heeft hem uh, vervangen maar vijf minuten dus, waarin Ajax nog uh, die 2-1 kan maken. En als ze dat doen, dan is de ploeg winterkampioen. En dat zou voor het eerst zijn sinds 2003. tien jaar geleden dus, Ajax nu in de aanval met Blind. Maar die bal gaat als een uh, vuurpel de lucht in. Ajax kan dan denk ik wel het balbezit houden. Inderdaad, via Klaas, Hoe ze tikt slim door naar Bojan... Bojan trekt naar binnen. Maar uh, heeft dan een slechte bal. Maar door een gelukje wel Klaas aan de bal. En dan valt die bal opeens voor de voeten van uh, Hoessen. Maar die tikt de bal een metertje naast uit de klus. Het was niet Hoessen volgens mij, maar Van Rijn die de bal uh, voor de voeten kreeg. En de bal uh, een metertje naast tikte. Maar wel de hoekschop voor Ajax aan de rechterkant met Lasse Schöne. Als er denk ik nog een minuut of drie te spelen zijn, Schöne legt die bal neer. Mag nu de hoekschop nemen. Alles en iedereen op de helft van Roda JC. Schöne met de hoekschop. En op wiens hoofd belandt die bal dan? Daar komt die hoekschop. Beter dan die vorige waarbij het schöne uitveedt. En dan belandt die bal voor de voeten van Riedewald. En het is 2-1. Het is niet te geloven. jij Ro Riedewald. Onthoud die naam. Want dit is een jongensboek. Zijn droom komt uit. 17 jaar is die jongen. En hij rent naar de zijlijn. En alles en iedereen springt op hem. De vreugde is enorm. En dan wat wil je ook als je 17 bent? Het seizoen begint in de A1. En dan vorige week op bij de ploeg wordt gehaald bij de selectie. Vandaag mag je invallen en scoor je twee goals. En maak je je ploeg winterkampioen Jairo Riedewald. Wat een onvoorstelbaar verhaal. Twee goals van die 17-jarige verdediger. Het begint allemaal met die hoekschop van Schöne. Die is niet eens zo goed, maar Veldman kan wel verlengen. En dan staat Riedewald helemaal vrij. Roopt hij slim weg uit de rug van Kees Luiks in het 5 meter gebied van Couto? En, en Riedewald dan met de linkervoet. Tikt die bal langs Couto? Zijn tweede goal. En de 2-1 voor Ajax. Onvoorstelbaar, zeg. Roda mag nog wel aftrappen. Maar er zal niet heel lang meer te spelen zijn, denk ik. Misschien nog één aanval voor de ploeg uit Kerkrade via Van Peppe. Die de bal dan lang naar voren speelt naar Scoertij. Ruim twee minuten nog. Ajax neemt over met Veldman. Die de bal dan lang naar voren speelt. Ajax gaat nu natuurlijk verdedigen. En ja, je zou toch denken dat die 2-1 voorsprong nu wel behouden gaat worden door Ajax. Want zoveel goals krijgt de ploeg eigenlijk ook niet tegen. De tegengoal van Dijkhuis in deze wedstrijd was pas de tweede in zes wedstrijden. En Sillis heeft ook deze wedstrijd te laten zien dat hij een uitstekende keeper is. Roda mag nog wel een keer aanvallen met de bal nu bij Philip Couto Die de doeltrap neemt. Donald kan dan doorkoppen, maar het is buitenspel. Zie ik uh, oordeel de grensrechter nu voor uh, Mitchell-Donald. Vrije trap dus uh, voor Ajax op eigen helft, halverwege de eigen helft. Die genomen gaat worden door Ricardo van Rijn. Maar ik kijk ondertussen even naar Jairo Riedewald. Met rug nummer 42 speelt hij daar aan de linkerkant centrale verdediger. Maar in deze wedstrijd is hij dus gebruikt als linkervleugelaanvaller. En wat een slimme zet dan toch van Frank de Boer. Want die Riedewald die maakt het hier af. Die beslist het voor Ajax met zijn twee goals. Ajax heeft de vrije trap nu genomen. Bal gaat naar voren. Riedewald kopt naar Hoesen. Hoesen neemt aan. Roda zit ertussen. Via Biemans. Roda dan met Hupperts. Maar blind onderschept en uh, ramt die bal naar voren. Maar dan is er al een overtreding gemaakt. Oordeelt uh, scheidsrechter Nijhuis op Anuar Kali. Waardoor Roda de vrije trap mag nemen. Ik denk dat dit wel eens de laatste aanval uh, kan gaan zijn in deze ontzettend leuke wedstrijd. Toch waarin heel veel gebeurde. Kali met de vrije bal. Maar die is niet goed. Die is te hard. Waardoor de bal nu bij uh, Sillissen belandt. Die uh, pakt hem rustig op. Als ik zie dat Nijhuis uh, al op zijn uh, horloge gaat kijken... En Sillen mag nu nog een keer de doeltrap mag nemen. Hij gooit hem uit naar Moisander aan de linkerkant. Moisander die zoekt dan denk ik Riedewalt op. Maar Moisander gaat lopen met de bal. Speelt de bal nog een keer lang naar voren. Serrero kan die bal niet halen. Want het is Dijkhuis die hem over de zijlijn laat gaan. Roda nog een keer mag ingooien. Nijhuis die staat er rustig bij. Kijkt even wat hij gaat doen. Hij laat nog doorspelen. Dijkhuizen met ingooit. Dijkhuizen die de wedstrijd openbrak. Met die 1-0 na ruim een half uur. En uh, Roda heeft nog altijd de bal nu. Via Suchuin jung Slimme opening van Suchuin op Donald. Donald maar dan een slecht vervolg van de oud ziet Mitchell-Donald waardoor Sillissen oppakt. De bal nu in zijn handen neemt. Ondanks het doorjagen of dankzij het doorjagen van de roda spit Sillissen heeft de bal in handen. gooid. de bal nu uit naar Blind. Blind de helft naar de rechterkant. Naar Van Rijn. Van Rijn met de laatste aanval voor Ajax. Maar het hoeft al niet meer. Nijhuis fluit af. Frank de Boer juicht heel erg hard. Want hij weet dat zijn ploeg winterkampioen is. Voor het eerst sinds 2003. En lang zag dat er niet naar uit. Want hoewel Ajax beter was, kwam de ploeg in de eerste helft op een achterstand door een goal van Dijkhuizen. Maar het jongensboekverhaal van Jairo Riedewald zorgde ervoor dat Ajax deze wedstrijd toch wint. Riedewald die diep in de tweede helft inviel. De 17-jarige verdediger. En dankzij twee goals in de slotfase zorgt dat Ajax deze wedstrijd met 2-1 wint van Roda. En winterkampioen is in de eredivisie. Goeie paal, mooie goal. Er dan wordt hier ingeschoten op de paal. Komt er dan nog een schot en een intikker. Oh, oh. De eredivisie. En goal. Oh, oh. Alle wedstrijden van gisteravond. Heracles, Vitesse, Rust 0-2, eindstand 2-2. 0-1 werd het door Van Aanholt, 0-2 door Pierson En Linse zorgde voor de aansluitingstreffer en de gelijkmaker. Koploper Vitesse stond bij Rust met 2-0 voor... maar zag toch Heracles langs zij komen. En dat zorgde voor een slecht humeur bij Vitesse-trainer Peter Bos. Kijk, deze wedstrijd, die we... wat een moeilijke wedstrijd is hier. Dat is altijd, dat is voor iedere ploeg geldt dat. Als je dan voor de Rust met 2-0 voorkomt... dan uh, vind ik dat een, uh, een goede ploeg dat niet meer mag weggeven.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 Uh, ja, we kunnen morgen kijken naar Ajax die ook geen makkelijke wedstrijd hebben. Uh, ja, Daar komen we fris terug als het goed is. Ja, Ajax had inderdaad geen makkelijke wedstrijd. Feyenoord volle werd gisteren 3-0. De rest. stand was 2-0 door twee doelpunten van Immers. En de derde werd gemaakt door Boetius. Een zakelijke overwinning kun je het noemen voor Feyenoord. Die vooraf werd gegaan door een minuut stilte voor Martin Koeman. De deze week overleden vader van trainer Ronald Koeman. Ja, het was in allerlei opzichten... Aan de ene kant moeilijk, maar toch ook wel weer prachtig... als je ziet uh, dat wij ook in Nederland uh, wel, wel respect hebben. En ja, dat, was, dat zal altijd bijblijven. Ja, een minuut stilte die echt een minuut stilte was, hè? Ja, prachtig. Kan niet anders zeggen. Ja. Snap jij het? Ja, iedereen moet dat natuurlijk op zich, voor zichzelf bedenken. Snap jij het? dat die beide koemannen zo voetbaldier zijn... dat ze eigenlijk meteen alweer bij hun wedstrijd van hun club zijn? Erwin zat op de tribune toe te kijken. En Ronald wilde er ook bij zijn. Ja... Ik vind dat wel bij de Koemannen passen. Het zijn toch uh, nuchtere mannen. Maar ik, ik heb een paar uh, blikken gezien van Ronald Koeman. Hij zat er inderdaad fysiek bij. Maar zijn gedachten waren soms ergens anders. En daarom vond ik het heel goed dat hij uh, Van Gastel liet coachen. Ik vond, uh, Erwin Koeman ging op de tribune zitten. Die deed eigenlijk hetzelfde. Ja, had, had Ronald Koeman ook kunnen doen. Maar ja, ja ik vond het... Kan op het, hetzelfde neer uiteindelijk, hè? In feite ja. wel, want, want Koeman heeft zich volgens mij totaal niet uh, bemoeid... met de wedstrijdcoaching. Nee, en zoals hij vrijdag al zei, die oude zou dat gewild hebben. Door het puntenverlies van Vitesse en FC Twente... doet Feyenoord nu weer mee in de top van de eredivisie. Nou, ik vind wel dat we in de laatste weken... Heel constant gaan, zijn gaan spelen. En uh, dat zie je niet alleen terug in de uitslagen, maar dat zie je ook in het spel terug. En, en, en dat geeft vertrouwen. En uh, ja, het gaat allemaal in januari weer beginnen. En, maar ik denk dat het goed is dat uh, voor iedereen en, uh, en ook voor mij. Dat, dat, dat er even een moment is voor iets anders. Pexvolle trainer Ron Jans heeft een kraakheldere analyse over deze wedstrijd. Het is gewoon uh, onthutsend, want uh, we mogen de eerste helft gewoon blij zijn dat het maar 2-0 staat. Uh, wij waren gewoon toeschouwers. AZ Herenveen, rust 1-3, eindstand 1-5. 0-1 werd er door Basashi Koklu 0-2 door Zieg. 1-2 door Aaron Johansson. 1-3 door Slagveer. 1-4 door Finn Bogason, zijn zeventiende. En 1-5 door Zieg. Een pijnlijke thuisnederlaag voor AZ. De score liep, we... liep zo hoog op omdat de wedstrijd... na het zware bekerduel van eerder in de week... veel te lang duurde voor het team van Dick Advocaat.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 Uiteindelijk uh, ging de overtuiging ook weg. En uh, ja, dan krijg je zo'n wedstrijd. Heerenveen zit in een goede flow. Maar toch is ook Marco van Basten blij dat het winterstop is. Het is nu vakantie. Het is ook wel even goed om uh, jezelf weer helemaal op te laden. Ik vind deze twee, afgelopen twee wedstrijden hebben wij goed gespeeld. En, en nou, dat, is, dat geeft een goed gevoel voor uh, de tweede helft van het seizoen. Ja, dat gevoel is zo goed hè, dat Van Basten en de club allebei van zin zijn... om het contract van Van Basten te verlengen. Dus dat zal dan wel goed komen. Ja. En weer staat Heerenveen-speler Ziyech... met twee doelpunten op het wedstrijdformulier. Zijn eerste goal was een schot van ongeveer 20 meter afstand... en ging er via de onderkant van de lat in. Weer een mooi doelpunt dus. Het past prima in het rijtje van zijn eerdere goals dit seizoen. Zichzelf verbazen doet Ziyech nog steeds niet. Nee, dat doe ik niet. Dat laat ik liever aan anderen... Ja, dat was een korte quote van Ziyech. Hadouier was de matchwinner bij NAC tegen Cambuur. Het werd daar 1-0 namelijk, na een ruststand van 0-0. Het was op zijn zachtst gezegd een saaie wedstrijd... met maar één hoogtepunt, de goal. Matchwinner Hadouier heeft er dan ook geen boodschap aan... dat het verder niet om aan te zien was. Nee, nee, maar goed. Uh, ja, voor ons uh, zijn de punten belangrijk. En uh, hoe of wat, het maakt even niet uit. Het is, het is heerlijk nu. En, uh, de laatste wedstrijd voor de winst, winnen. En uh, ik denk dat je...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 Vandaag kunnen we heel goede zaken doen. Vandaag hebben we heel goede zaken gedaan. Dus betekent, hebben we gewonnen. Algemeen gezien, de hele wedstrijd ook terecht gewonnen. Vrijdag gespeeld RKC FC 20-1-1 door doelpunten van Snow en Kastanje. En dit is nu de stand in de Eredivisie. Het is nog geen winterstop, want vandaag zijn er nog wedstrijden. Maar we weten al wel wie de winterkampioen is: dat is Ajax, dat zojuist met 2-1 won in kerkraden van Roda. In de Dying Seconds Het heeft 37 punten uit de 18 wedstrijden. Net als Vitesse. Dat heeft een iets slechter doelsaldo. Twente staat er drie punten achter. Feyenoord, ook al gespeeld, staat op vier punten van de beide koplopers. Heerenveen is de nummer vijf, op al acht punten achterstand. En onderin is er een switch tussen RKC en RODA. Omdat RODA dus zojuist verloor, staat RKC nu 14e. RODA, 15e. ADO is de nummer 16 met 17 punten. Cambuur staat voorlaatste met 16 punten. En NEC staat laatste met 15 punten. Het programma van vandaag om half één gespeeld. Rode SC tegen Jairo Riedewald 1-2. Om half drie Groningen NEC en Ahead Eagles FC Utrecht. En straks om half 5 PSV ADO Den Haag. Hij is van 9 september 1996, hè, die Riedewald? Mooi, hè? Ongelooflijk. Ja, dit zijn echt uh, de jongensboeken. De uh, sprookjes. Er komt nog ander opvallend voetbalnieuws. Tottenham Hotspur wil Louis van Gaal aanstellen als hoofdtrainer... De NOS heeft dit uit betrouwbare bron bevestigd gekregen. Engelse media speculeren inmiddels volop over de aanstelling. Van Gaal heeft als bondscoach bij de KNVB een contract... dat loopt tot en met het WK van komende zomer. Hij heeft in het verleden al diverse malen aangegeven... nog als manager in de Engelse top te willen werken. en Tottenham wil Van Gaal het liefst per direct aantrekken... Waarbij volgens de club uit Londen een combinatie met het werk als bondscoach mogelijk is. Als Van Gaal pas na de zomer zou willen komen, dan stelt de club een interim manager aan. Voor de Tottenham Hotspur verloopt het seizoen vooralsnog teleurstellend. Na de 5-0 nederlaag thuis tegen Liverpool afgelopen zondag nam de club afscheid van trainer... Vilas Boas. Ja, het zou een, uh, het zou een, uh, een groot uh, ja, gebrek aan professionaliteit zijn als hij daarop zou ingaan. En Van uh, ken ik vrij aardig. Ik kan me ook niet voorstellen dat hij, want dit is echt zijn ultieme droom. Een WK meemaken. Dat hij die baan gaat uh, combineren. En je bent met een, een boek bezig zelfs over hem. Ja, dat klopt. Ja, dus dit kan af. er nog net bij? Uh, nee, nou, inderdaad zeg ik. Ik heb nog een week uh, voordat ik ga inleveren. Dus uh, dat hoofdstukje kan er nog aan toegevoegd worden. Dus te hopen dat hij dan binnen een week uh, daar ja. een beslissing over neemt. Nee, overneemt. dat gaat hij niet doen. Uh, ja, Het is vers nieuws. Als er nog meer berichten over binnenkomen, hoort u dat natuurlijk deze middag. Dit is Radio 1. Het is even na half drie. Jeroen Tjepkema met het nieuws. De internationale gemeenschap mag de andere politieke gevangenen in Rusland niet vergeten... zei de Russische voormalige oliemagnaat Godorkovski tijdens een persconferentie in Berlijn. Godorkovski sprak met journalisten bij Checkpoint Charlie. De zakenman zei dat hij in de toekomst een publieke rol wil spelen... maar dat hij zeker geen politieke machtsstrijd met de Russische autoriteiten aan wil gaan. De Nederlandse banken zullen de nieuwe strenge Europese stresstest doorstaan. Dat verwacht minister Dijsselbloem zij in het tv-programma Buitenhof. De Europese centrale bank neemt momenteel de boeken door... van 130 Europese banken. De uitkomst daarvan zal volgens de minister... die ook voorzitter is van de eurogroep meevallen. En in de buurt van Heemvliet wordt de rest van het illegale vuurwerk... dat daar vrijdag werd gevonden tot ontploffing gebracht. Het gebeurt vanmiddag in twee etappes. Vrijdag werden vijf huizen ontruimd... nadat in een of andere grondstoffen voor een vuurwerkbom... en een zelfgemaakt vuurwerk was gevonden. De explosieve opruimingsdienst is twee dagen bezig geweest met opruimen. Het waren de hoofdpunten. Awb verkeersinformatie Langs de Westkust en rond het IJsselmeer is er de komende uren kans op zware windstoten. En er staat één file in het zuiden van het land op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Maastricht twee kilometer. Radio 1. NOS langs de lijn. Twee half drie wedstrijden. De eerste is Groningen NEC Frank Wilaert. Een minuutje geleden begonnen. Het is nog 0-0. Maar het begon eigenlijk vooral met een eerbetoon aan Martin Koeman. Afgelopen bekerwedstrijd tussen Groningen en de NEC was er al een minuut stilte voorafgaand aan de wedstrijd. Nu kwamen beide ploegen het veld op onder de muziek van Ramses Shaffi. Laat me. De hele jeugdopleiding van Groningen stond op het veld om afscheid van hem te nemen. Onder een minuut applaus. En dat was ook weer even indrukwekkend eigenlijk als de minuut stilte van afgelopen week. Toen deze twee ploegen elkaar troffen in de bekerwedstrijd. Die werd gewonnen door NEC. En deze zou heel belangrijk zijn voor NEC. Want daarmee zou het van de laatste plaats afkomen. Vlak voordat de winterstop aantreedt. En dat is natuurlijk een soort psychologisch effectje dat je zou kunnen hebben. Rieks Boreks, die op de rand van het Stadtschap bij Groningen de bal verovert. Komt de bal voor bij de eerste paal. Zover komt het uiteindelijk niet. Daar stond Koolwijk te wachten. De bal gaat wel over de achterlijn. En dus is het een hoekschop. Voor de ploeg uit Nijmegen die het moeten doen zonder Higden in de punt van de aanval. Daar speelt Jahan Baks ten opzichte van de vorige competitieronde. is hij weer terug van een schorsing. Net als Kolwijk, de man die de hoekschop gaat nemen, ook die is weer terug van een schorsing. En Janscher is niet meer ziek. Kan dus vandaag Higden vervangen die wel geschorst is ten opzichte van de opstelling van afgelopen bekerwedstrijd tegen Groningen. Komt die hoekschop voor, Bizot hoeft niet in te grijpen. Sterker nog, Groningen kan van de goal afkomen met Sherry die rechts de zijlijn opzoekt. Daar in gezelschap van konboy is en uiteindelijk de controle over de bal verliest. En dus kan NEC overnemen via uiteindelijk de bal die helemaal terug gaat naar Jonssen. Een van degenen die je verantwoordelijk kunt achten voor het feit dat NEC nog een rondje verder bekert. Want hij hield Groningen bijna in zijn eentje in de tweede helft tegen met een paar grote reddingen van zijn kant. Waardoor die 1-0 van Rex uiteindelijk overeind bleef staan. Daar gaat die bal weer terug naar Jonssen. Nu moet hij wat haast maken met zijn bal diept in. En wordt hij uiteindelijk opgevangen in de middencirkel door opnieuw Rex en Wijnaldum die de bal niet onder controle krijgt. Zo gaat die bal heel snel binnen een paar tellen van de ene naar de andere kleur, in dit geval van zwart naar wit. En is het uiteindelijk weer NEC die de ietsje langere balbezit heeft. En eh, Jantje aan de linkerkant weet te bereiken, die bereikt dan geen medespeler. En zo ziet ook de familie Koeman, want mevrouw Koeman is er. En Erwin en Ronald zijn er allebei om eh, het eerbetoon aan hun vader en man mee te maken in dit eh, stadion. Zij waren er in ieder geval eh, in de beginfase bij en kijken dus ook het begin van deze wedstrijd bal over de zijlijn Groningen mag gooien doet dat via Manjasko bal in het veld gebracht richting Kirm Kiem in de combinatie met Manjasko moet dan doorgaan lopen en dan gaan we naar Ronald ja, het volgende jongensboek denk ik op deze middag voetbal in de Eredivisie. Want het is Cedric Bacek die Utrecht tijdens zijn eerste basisplaats dit seizoen op een 1-0 voorsprong zet. Die 18-jarige spits profiteert van goed werk van oor aan de linkerkant. Die is een directe tegenstander Doken recht te snel af is met een handige beweging. Er langs is vanaf die linkerkant namens Utrecht die bal in het strafstopgebied legt. Vijf meter gebied staat Bacek helemaal vrij. En kan de bal voor het eerst beroeren dus achter Rome schieten. En zo een droomstart voor Utrecht. ...dat toch enigszins gehavend aan deze wedstrijd tegen Go Eagles die is begonnen. Na een bak blessures ook nog eens de schorsingen van Bulthuis en de Ridder. Het is passen en meten geweest voor Jan Wouters... ...en onder meer dus een basisplaats voor deze Badjak. En daar zal Wouters geen spijt van hebben... ...want Badjak zet dus Utrecht op een 1-0 voorsprong... ...na vier minuten in de Adelaarshorst tegen de Go Eagles. Eagles dat overigens ongewijzigd ten opzichte van de wedstrijd... ...tegen Twente van vorige week aantreedt tegen FC Utrecht. Speciale wedstrijd nog even voor Foukeboy... ...die speler was, trainer was en manager was bij FC Utrecht... En dus veel handen heeft geschud voorafgaand aan dit duel. In het topsportcentrum in Rotterdam wordt vanmiddag gespeeld in de finales van de KNLTB Masters. De damesfinale zitten daar al op. Mark Brasser, goedemiddag. Hoe liep die af? Goedemiddag uh, Henria. Ja, ik moet een beetje fluisterend praten. Ja, Dat ik is, het, is, het, is, het is inderdaad, het is net uh, Bert Voorthuizen of Benegraaf. Ja. Inderdaad, we zitten met onze commentaarpositie ook voor de tv uh, vlak bij de baan. En om inderdaad de spelers niet te storen, moet het, uh, moet het op deze toon. Heel veel harder uh, kan het niet. Dan hebben ze last van ons. Om um, op je vraag terug te komen, de vrouwenfinale is gewonnen door uh, Kiki Bertens. Uh, Prolongeerde daarmee uh, haar titel. Ze won in de finale van uh, Olga Krishnaia. Dat is een geboren Rusin. Ze woont en uh, speelt al een hele tijd in Nederland, al een jaar of twintig. Bertens deed het goed, twee maal zes drie. En nu dus op de baan de, de finale bij uh, de mannen tussen uh, Igor Seisling en uh, Jesse Houta Galoom. Dat is uh, dezelfde finale als uh, vorig jaar. Toen werd het een uh, twee sets overwinning voor uh, Igor Seisling. Hij kan dus ook vanmiddag hier zijn uh, titel prolongeren. Maar zoals zij Seisling gaat aan deze partij, het zou wel dus eens een, een zware wedstrijd uh, kunnen gaan worden. Dat was het vorig jaar in die uh, finale, uh, was het dat ook. Uh, twee sets, maar twee lange gaat uiteindelijk dus wel in het voordeel van Seisling Maar beide spelers hebben een beetje het, hetzelfde spel leunen... op een heel erg sterke eerste opslag. Spelen agressief, spelen snel. Ja, en dan is zo'n zo snelle indoorbaan, dat, dat ligt bij de spelers wel. Daar kunnen ze goed op uit de voeten. Dus het zou zomaar weer eens een, een lange wedstrijd kunnen gaan worden. Seisling heeft de eerste tik uitgedeeld. Hij haalt nu dus zijn service game binnen. Er zijn vijf games gespeeld. Het is 4-1 in het voordeel van Igor Seisling. Ja, je moet toch zeggen dat Jesse Huta Galum dat een beetje aan zichzelf te wijten heeft in de tweede game serveerde niet. Hij kwam op breakpoint tegen en toen uh, sloeg hij een, een dubbelfout. Gaf daarmee de game weg. Het werd 2-0 voor Igor Sijsling en die heeft die breakvoorsprong dus uh, nog altijd uh, in handen. Het loopt een, een mooie wedstrijd worden. Aantrekkelijke wedstrijd, dat is het eigenlijk al. We zien uh, goede rallies, een heel uh, hoog tempo. Service zal de doorslag gaan geven en wie zijn service games houdt, wie daar makkelijk doorheen komt. Ja, dat is natuurlijk belangrijk in zo'n wedstrijd. Vrije punten binnenhalen, niet heel erg hard voor je punten. Je eigen service games hoeven te werken dat helpt je door zo'n partij heen goed vijf games gespeeld dus het is 4-1 in het voordeel van de amsterdammer igor sijsling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 Nederlandse band en dit komt van een gloednieuw album, Scarlet May was dat met Direction South. Het lijkt zo'n middag te worden waarin allemaal jonge jongetjes de eredivisie gaan beslissen. Ook Ronald van der Geer kijkt er naar eentje, Ronald. Ja, we hadden het vooraf bij Utrecht over Cedric Bacek. Dat is een jongen die vorig jaar wel een paar keer mocht spelen. Maar dit seizoen eigenlijk door Jan Wouters nog niet is opgesteld. Van oorsprong een jongen uit Cameroen. En, maar wel met een Nederlands paspoort is mij zojuist nog bevestigd. Nou, hij mag dus beginnen en Utrecht staat op 1-0 door een doelpunt van hem. Ik moet wel zeggen dat hij de eer moet delen met Oor. Die goed weg was aan de linkerkant en die bal ook op maat aan hem gaf. Hij had zich wel alle vrijheid gecreëerd om die bal dus binnen te schieten. En een goede start dus voor FC Utrecht. Dat door het oog van de naaldkoop even daarvoor, toen de eerste kans voor Eagles er al was. Met Houtkoop die een steekbal gaf op Antonia. 1 op 1 met Ruiter. Maar de keeper van Utrecht kon nog redding brengen met zijn benen. En twee minuten later lag hij er dus in aan de andere kant. Gele kaart te zien voor Tommy Oor. Die wel wat erg ongecontroleerd inging op Bart Vriens. En Utrecht heeft de bal. Met Herings, een van de twee centrale verdedigers. De Rijk is inmiddels weer de andere. Hij geeft hem aan uh, Toornstraat die de bal binnenhoudt aan de rechterkant. Dan een voorzet moet geven. Dat doet tegen een tegenstander aan. Job van der Linden is dat. En dan uh, gaat, uh, nee, Schenk. Schenk uh, maakt er een corner van. En dan mag uh, Utrecht dus een corner gaan nemen vanaf uh, de rechterkant. Dat gaat uh, Tommy Oor doen. Utrecht, dat nog wel iets goed te maken heeft natuurlijk. Na drie overwinningen werd er ineens vorige week met uh, vijf eenmaal verloren van uh, PSV. Uh, het moet dus vandaag hier uh, ja, met een, een beetje een goed gevoelde winterstop ingaan. Zal het hier vandaag moeten gebeuren in de Adelaarshorst. Dan komt die corner van Oor, uh, wordt uh, weggekopt en aan de andere kant over de achterlijn. Dus weer een corner voor uh, FC Utrecht. Ajoep uh, is uh, in het strafstopgebied. Onder meer maar ook natuurlijk de centrale verdedigers. En de corner zal getrapt worden door Jens Toornstra vanaf uh, de rechterkant van het veld. Eagles, uh, uh, prima. Uh, 20 punten gehaald. Uh, het onderlinge verschil met Utrecht is maar 4 punten. Wat nog uh, valt op te tekenen is dat Utrecht eigenlijk maar 4 punten haalde in uitwedstrijden. Slechts 1 keer won. Wat dat betreft kan een tweede overwinning, eh, natuurlijk ook nog wel eh, erbij. Terwijl nu iedereen gaat staan en ik volledig aangewezen ben op de monitor. Daar komt die corner van uh, Toornstra. wordt opgevangen, weggekopt. Uiteindelijk uit de tweede lijn weer geschoten door uh, FC Utrecht. Maar dan kan uh, Go Eagles uitverdedigen. Heeft Utrecht wel weer de bal. Maar moet het helemaal terug naar uh, Robin Ruiter. Na twaalf minuten staat Utrecht dus door die vroege goal van Bacek met een 0 voor. En als het nou zo'n middag is dat uh, de jonge jongens het beslissen. Dan kijkt Frank Wielaart natuurlijk naar Siefkofiets of zit hij op de bank? Uh... Ja, dan kan ik heel gewoon één kant op kijken. Dat is heel makkelijk. Je zit namelijk op de bank inderdaad, jammer, maar je hebt, bijvoorbeeld, ja, nou, je hebt bij NEC een jonge jongen die zijn debuut maakt in de eredivisie, centraal achterin, dus misschien bij standaard situaties, Daantje Disveld, uh, <gif> de aanvoerder van uh, onder 17 in 2011, die kampioen werd met uh, allemaal grote namen, tegenwoordig grote namen, meneer De Pai bijvoorbeeld, Ebesilio, Filena, Rickiek, die uh, allemaal al hem voor zijn gegaan met uh, het debuteren in de eredivisie en vandaag is het dus de beurt aan Daan Disveld, afgelopen week in de bekerwedstrijd tegen Groningen debuteerde die sowieso al in het eerste en nu dus ook uh, zijn eredivisie, debuut centraal. Achterin staat hij uh, naast Rens van Eijden. In het eerste gedeelte van het seizoen voornamelijk geblesseerd geweest. Anders had hij al veel eerder zijn debuut gemaakt uh, dit jaar. Nu achterin wegwerken door van Eijden. Dat doet hij eigenlijk maar half. Kieft pikt op op het middenveld bij Groningen. Verplaatst dan het spel naar uh, de linkerkant. Maar dan staat NEC weer uh, keurig netjes geposteerd. Zo uh, rond de middenlijn. En moet Kieft dus even temporiseren om te zorgen dat uh, Groningen in ieder geval in balbezit blijft. Dat lukt dan uiteindelijk ook wel als de bal aan de linkerkant komt bij Kierum. Die glijdt weg als hij zijn actie wil maken. Maar Manjasko gaat er dan overheen. Komt de voorzet richting de penaltystip. Iemand moet het dan gaan doen. De Leeuw en die maakt het de 1-0. Als de achterhoede van NEC zich beet laat nemen door de lichaamsbeweging van De Leeuw. Die naar binnen beweegt maar dan uiteindelijk naar buiten toe draait. Dan staat Disveld daar te kijken op randje doelgebied. En is het De Leeuw die uit te draaien. Jonsson verrast van dichtbij. Van een metertje of vijf en komt Groningen in de openingsfase. Dus op een 1-0 voorsprong tegen NEC. En we gaan naar Ronald goed uitgevoerde counter van de go eagles levert de 1-1 op. koop. uiteindelijk aan de linkerkant steekt de bal op. Ik denk dat dat Valkenburg is, die legt hem voor de goal. En Rijsdijk is dan meegelopen om het laatste en beslissende tikje te geven. Nee, Tudutje is de man van de assist. En dan is de bal langs Ruiter gegaan en staat Rijsdijk daar om van dichtbij dus de bal binnen te tikken. En is de Adelaarshorst opdrift. Want dit is natuurlijk waar de mensen hier op wachten. Een doelpunt van de go eagles verwend een paar weken geleden in die wedstrijd tegen Zwolle, toen het agressieve goal head Eagles Pex alle hoeken van het veld hier liet zien. Nu dus die snelle achterstand. Maar inmiddels dus goed gemaakt door die goal van Rijsdijk. Hij was een van de spelers in de basiself van Voekenboy. Nog geen doel had getroffen. Had eigenlijk ook zijn eerste basisplaats pas tegen Pexvolle. Derde wedstrijd in de basis. Dan wordt het tijd voor een goal. Nou, die heeft hij in elk geval te pakken. Na bijna een kwartier spelen. In Deventer is de stand gelijk. 1-1. Zo wordt er gescoord op alle velden. Hoe wordt er gescoord op de tennisbaan in Rotterdam... tussen Seisling en Hoetakalung? Nou, daar wordt uh, vol gescoord. En dan uh, met name door uh, Igor Seisling. Die heeft uh, de eerste set al uh, binnen. Ja, hij verwachtte op voorhand een, een, een lastige wedstrijd. en Misschien een close wedstrijd. Nou, dat is er in de eerste set helemaal niet uh, van gekomen. Dat ligt niet zozeer aan het spel van Jesse Hoetegalum. Dat is op zich, uh, nou ja, prima. Maar Igor Seisling speelt echt een, een geweldige wedstrijd. Doet uh, heel weinig dingen fout. En als uh, Jesse Hoetagalum dan in sommige rallies denkt het punt binnen te hebben. Of het initiatief weet ja, Dan nee. weet Igor Seisling daar weer onderuit te komen. En we zagen dat bijvoorbeeld bij een stand van 4-1. Kwam hier op breakpoint Igor Sijsling Kwam een goed punt van Hoete Galung. Hij bouwde het goed op. Ging met een harde vooruit naar de backhand van, van Igor Sijsling Kwam inlopen. Hij zette hem onder druk. En toen kwam er een fenomenale passing van uh, Igor Zijsling. Snoeihard langs de lijn. Waarmee hij uh, de break uh, binnenhaalde. Op een 5-1 voorsprong kwam. En het daarna heel erg makkelijk uh, uitserveerde. 40-15 en toen pakte hij de game in die laatste game van deze eerste set. Dus ja, die spannende wedstrijd uh, die die verwacht werd, dat, dat, dat is er nog niet van gekomen. Heel overtuigend optreden van uh, Igor Seisling. Hij heeft de eerste set zojuist binnengehaald met 6-1. LOS langs de lijn op Radio 1 tot 6 uur met sport en muziek. hoeveel Collins weer even bandlid was van Genesis Land of Confusion. Groningen staat voor tegen NEC, Frank. 20 minuten onderweg. Het is 1-0 inderdaad. En uh, ik zei dat uh, de doelpuntenmaker, uh, De Leo wegdraaide bij Daan Disveld. Dat was bij Van Eijden. Niet dat Daan Disveld dan meteen ook uh, de schuld krijgt van zo'n uh, tegendoelpunt. Maar dat was prima. Precies. Dan is dat maar in ieder geval opgetekend. Dat niet de familie Disveld boze briefjes gaat schrijven naar uh, de NOS. Dan hebben we dat in ieder geval opgelost. Bottekien moet even oplossen. Achterin dat hij een tikje onder druk wordt gezet door Jaan Baks. Gaat dus terug, breed, naar uh, Kappelhof. Terug en breed. Want Kappelhof staat daar dan nog achter. Die kiest dan voor de weg richting uh, Bizot. En zo komen we uiteindelijk weer bij Bottekin terecht. Die een beetje uitgeweken is naar de rechterkant. En uh, zo door kan voetballen de Leeuw die de bal komt ophalen op het uh, middenveld. Weer terug naar Bottekin Dan de bal langs de lijn gooit aan de rechterkant. Bij Kirim die in eerste instantie probeert aan te nemen. Dat mislukt. Dan neemt Leibaker over. En uh, die legt de bal op zijn beurt langs uh, de lijn richting Jantje. Jantje verplaatst dan het spel naar het midden. doet dat een beetje onzorgvuldig. Maar uh, Conboy is daarom uh, de zaak op te pakken voor NEC. Sinds die op het Middenveld speelt, Conboy, heeft hij uh, uh, eigenlijk een soort sprongetje gemaakt qua niveau. Hij is uh, wel wat toe gaan voegen aan NEC in plaats van op de linksbackpositie de hele tijd langs die lijn heen en weer rennen en af en toe zijn voorzet voorslingeren en voor de rest uh, vooral veel overtredingen maken. Nu wil hij graag de sturende factor op het middenveld zijn en dat doet hij niet onaardig. En NEC vaart er voorlopig uh, wel bij. Intussen zijn ze halverwege de helft van Groningen gekomen met een ingooi aan de rechterkant. Zoeken naar de vrije man daar. Daar zit in eerste instantie Kappelhof tussen. Dat helpt niet al te zeer. Comboy dan denkt vanuit de tweede lijn te kunnen gaan schieten. Dat doet hij ook. Schiet dan een metertje of drie naast van 30 meter. En dus kan Bizot de doeltrap gaan nemen. Het is wat stil in de Euroborg. Dat heeft niet zozeer te maken met het feit dat iedereen nog aan Martin Koeman denkt. Maar vooral ook aan het feit dat Groningen niet echt de bovenliggende partij is in deze wedstrijd. NEC is een gelijkwaardige ploeg. Behalve dan op het scorebord. Daar heeft Groningen wel de boventoon te pakken. Vermeld, probeert de bal naar voren te verplaatsen aan de rechterkant. De rechtsbek van de NC, schiet de bal over de zijlijn. Zo kan Groningen gaan gooien. Dat gaan zij uiteindelijk doen via Wijnaldum. En dan via Kieftebelt proberen weer naar voren te komen. Kostic, de man die in de openingswedstrijd van het seizoen in Nijmegen tussen deze twee ploegen enorm goed speelde. En die hele kant daar aan de rechterkant bij NEC. Toen speelde Bovenberg daar nog op de backpositie, Die werd helemaal tureluurs gevoetbald door Kostic. Maar in de laatste fase van de competitie is die wat minder belangrijk geworden met al die acties die hij maakt. En intussen, ja, het tempo is niet zo hoog in de wedstrijd. Groningen is vrij onzorgvuldig en NEC komt te weinig in de buurt van Bizot. Dat is ongeveer het beeld van de wedstrijd tot nu toe. Daar kan ik alleen nog aan toevoegen dat Groningen voorstaat in de Euroborg... na dik 20 minuten voetballen tegen NEC. Het is 1-0. Is het dan wat leuker in de Adelaarshoors? Goediegels Eagles, FC Utrecht, Ronald? Nee, het begin was veelbelovend met de vroege goal van FC Utrecht. Gelijkmaker van Go Eagles is dus inmiddels door Rijsdijk ook gescoord. Maar verder gebeurt er eigenlijk niet veel voor, voor beide doelen. Er worden wel fouten gemaakt op het middenveld. Dus het balbezit wisselt wel heel snel van ploeg naar ploeg. Maar één keer nog Goed Eagles met wat dreiging. Maar uiteindelijk kon voorzet van de linkerkant. Marquiet. opruimwerkzaamheden verrichting in zijn eigen strafstopgebied. Hij staat overigens, die Markiet, als linksachter. Normaal gesproken rechtsachter. Dan speelt Van der Marel centraal. Maar ja, de, de keuzes zijn op. Er zijn geen backs meer. Dus speelt Van der Marel nu weer rechtsachter. En is Markiet toch wat ongelukkig denk ik opgesteld. Als linkervleugelverdediger van FC Utrecht. Van der Marel speelt de bal naar de Rijk. Die heeft dan zijn plekje weer terug. Door al dat geschuif achterin bij FC Utrecht. En Robin Ruiter, De keeper die dus al vroeg kon redden op een inzet van Antonia. Maar geen antwoord had op de goal van Rijsdijk. Ayoub probeert oor te vinden aan de linkerkant. Gaat weer gepaard met de nodige onzorgvuldigheid en dan is de overname er weer van Goerdigos. Even via de controle van Sjoerd Overgoor op het middenveld de bal terug naar Rome. En dan de centrale verdediger is maar eens ingespeeld. Van der Linden die ook alle spelhervattingen voor zijn rekening neemt. Twee keer scoorde. Uit een penalty speelt de bal naar Friens Weer naar Rome. Moet dan de lange bal spelen. Omdat de Torndstra met name druk zet op die keeper. De lange bal bedoelt voor Spits Valkenburg. Want dat is die nog steeds in de. Deventer, Marnie Scholder, komt voor de winterstop niet meer terug. Maar Valkenburg heeft er toch alweer 7 in liggen. Maar Frank Wielaert... Ik had iets lelijks gezegd over Kostnitz, geloof ik. Hè? Namelijk dat hij het niet zo geweldig deed. Hij maakt hij de 2-0 voor Groningen. Nadat hij in een sprintduel Comboy verslaat. En vervolgens alleen tegenover uh, Jonssen staat. Die moet hij dan in de verre hoek verslaan. En dat lukt hem ook. Kostnitz, de Servier maakt de 2-0 voor Groningen. En zo lijkt NEC dus lekker mee te voetballen in de Euroborg. Maar dat is allemaal schijn. Want je kijkt naar het scorebord. En dan zie je een duidelijk verschil. Na uh, goed 20 minuten voetballen staat Groningen namelijk gewoon op 2-0. De 2-0 komt op naam Wie wordt de master op de masters? Igor Sijsling lijkt het te gaan worden, Mark. Ja, inderdaad. Igor Sijsling in de eerste set uh, 6-1 gewonnen. Overtuigend uh, optreden van de Amsterdammer. Het is allemaal een uh, tikkeltje te snel. Hij is een uh, maatje te groot op dit moment voor uh, Jesu de Galum. Die gelukkig wel uh, zojuist uh, de openingsgame in de tweede set... zijn eigen servicegame heeft, uh, heeft binnengehaald. Een set achter en een breken achter. Ja, dan was het wel, wel een uh, lastig verhaal geworden. Hoe Dagalum... Er staat nu een, een mooie passingen met zijn backhand. end de Bal gaat er net lang. Wedstrijd van een aardig, aardig niveau. Over het spel van Sijsling heb ik het al, net al gehad. Speelt heel erg goed. Heel erg gedreven. Heel veel ontspanning in zijn spel ook. Speelt goed. En Galung, ja die moet zien aan te haken. Die moet uh, rally zien te spelen. Die moet wat uh, vertrouwen krijgen. Dat lijkt af en toe wel een beetje dat het uh, ja, dat, dat, dat moet hem in de schoenen zakt. Dat is natuurlijk als je goede punten speelt. Maar die punten toch steeds verliest. Ja, dat is dan toch, uh, toch wel jammer. En dat gaat op een gegeven moment uh, natuurlijk... Uh, en we zitten in de derde game. Het is 1-1 in de tweede set. De eerste set is dus gewonnen met 6-1 door Igor Seisling. En mocht u zich afvragen waarom praat Mark Brasser zo zachtjes? Hij stoort anders de tennissers ermee dat willen we natuurlijk ook niet. Marianne Vos is als tweede geëindigd in de wereldbeker veldrit... in het Belgische Namen, sportvrouw van het jaar. Na twee maanden pauze was ze weer terug in het veld. Moest de Amerikaanse Catherine Campton voorrang verleden. Op de derde plaats eindigde de Britse Nikki Harris. Eerder op de dag werd het sporttalent van het jaar... Mathieu van der Poel ook al tweede in de beloftencategorie. Het is bijna drie uur. Eén wedstrijd in de eredivisie zit erop. Jairo Riedewald was de grote man van 17 jaar bij Ajax. Hij zorgde ervoor dat Ajax in de slotfase won van Roda met 2-1 in Kerkrade. Bij Groningen NEC is het 2-0 en bij Goet Utrecht staat het 1-1. Tros Kamerbreed gaat verhuizen. Vanaf 1 januari niet meer elke zaterdag om 11 uur, maar voortaan vanaf 1 uur middags.